6 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Rena en Veenendaal zijn klaar voor de komst van koningin Beatrix... die de twee gemeentes vandaag met haar familie bezoekt. Er zijn zo'n 1250 agenten ingezet. Verder is er op Koninginnedag in Rena en Veenendaal een alcoholverbod. Dan mag het publiek langs de route geen stoelen of krukjes meenemen. Naar een verwachting zullen tussen de 65.000 en 120.000 mensen... proberen een glimp van de oranjes op te vangen. De nacht voor Koning in de Dag in Utrecht en Den Haag is voor zover bekend goed verlopen. In Utrecht begon gisteravond de Vrijmarkt. En meer dan 100.000 mensen liepen langs de kraampjes en kleedjes met de oude spullen. In Den Haag was het met 175.000 mensen erg druk bij het Life I Live Festival. De politie heeft een inval gedaan in een woning in Zoetermeer, Mogelijk in verband met de dodelijke overval op een Haagse juwelier. De voordeur van het huis werd door een arrestatieteam opengebroken. De gezochte verdachte werd niet gevonden. De politie wil niet bevestigen dat de inval te maken had met de overval. De juwelier werd doodgeschoten bij een overval door twee mannen. Er is 15.000 euro tipgeld uitgeloofd.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 Bij een stripveiling in België is een album van Kuifje... verkocht voor bijna 38.000 euro. Volgens de organisator Veilinghuizen Banken Dessiné in Brussel... is dat een record voor een origineel exemplaar van Kuifje. Het ging om Kuifje in het land van de Sovjets uit 1930. Het weer. Het wordt vandaag droog met aardig wat zon. Een middagtemperatuur rond 17 graden in het noordwesten... en ruim 20 graden in de rest van het land. Aan het eind van de dag in het zuiden kans op onweer. Dit was het NOS Journaal. NOS Radio in -journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen, het is maandag 30 april, het is Koninginnendag. Daarvoor zijn onze verslaggevers al vroeg onderweg. Meino Remers bijvoorbeeld is in Katwijk, de plaats met de grootste oranjevereniging van het land. En Karen Albert reist de koninklijke familie vooruit en is al in Rhenen. Dan, nou, de machinistenvakbond VVMC heeft voor vandaag een meldpunt opgezet voor alle problemen op en rond het spoor. We bellen met de politie in Amsterdam, die zich voorbereidt op de drukte. En met Westerbork, waar de plaatselijke muziekvereniging geen albaden meer mag spelen, omdat dat... Te saai zou zijn. Zo kan het nieuws vanochtend. Oekraïne ligt onder vuur van met name Duitsland, vanwege de behandeling van oud-premier Timoshenko. En dat komt het land zes weken voor het begin van het EK voetbal slecht uit. Correspondent Kisha Hekster doet verslag. We praten erover door, Dat doen we met de VVD Tweede Kamer dit hand en broeken. In Londen willen ze tijdens de Olympische Spelen luchtafweer geschud op flats zetten. Hoort u zo meer over? We vragen terrorisme-deskundige Glenn Schoen of dit nou noodzakelijk is... voor de veiligheid tijdens de Spelen. De rebellenbeweging FARC heeft na hevige gevechten... Franse journalist en Colombiaanse militairen gevangen genomen. Correspondent Kees Elenbaas bericht vanuit Colombia. Ajax is nog geen kampioen. En Toets Stilemans is wel 90 jaar en werd geëerd in België. Dat er meer in het Radio 1 Journaal... Tot... Want half tien. U kunt dus ook volgen via internet. Ga dan naar nos.nl Politie heeft gisteravond een inval gedaan in een woning in Zoetermeer. Mogelijk in verband met de overval op de Haagse juwelier Ruud Stratman. Politie wil niets zeggen over de inval, maar Omroep West stuurde wel een verslag even. Nou, wij kregen aan het begin van de avond bij Omroep West een telefoontje... dat er een inval zou zijn geweest in een huis aan de Ruivenstraat in Zoetermeer. De politie zou daar zijn binnengevallen met een flink arrestatieteam... en met getrokken wapens en die zouden duidelijk op zoek zijn naar iemand. Die gezochte jongen werd niet gevonden en er is ook niemand gearresteerd. Het opvallendste was wel dat een aantal bewoners zeiden... dat ze uh, een van de jongens die in dat huis zou wonen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 De politie wil dus niet bevestigen dat de inval te maken had... met het onderzoek naar die overval op de juwelier. Dit weekend kwamen bijna 100 tips binnen over de moord op de juwelier. Hij werd overvallen door twee mannen en daarbij doodgeschoten. Vrijdag gaf de politie bewakingsbeelden vrij... waarop de twee overvallers duidelijk zichtbaar zijn. Voor de gouden tip die tot aanhouding leidt... is 15.000 euro tipgeld uitgeloofd. Vannacht hebben duizenden mensen in Nederland een voorschot genomen op koningendag. Tijdens Koninginendacht was het op verschillende plaatsen al feest. In Tilburg bijvoorbeeld kwamen duizenden mensen bij elkaar om te zingen. man is, er nooit En traditioneel begon gisteravond om zes uur al in Utrecht de Vrijmarkt. Mensen zijn echt op zoek naar koopjes. Dus uh, nou ja, we hebben veel kleding, dat doet het altijd heel goed. Zeker in deze tijden. Het is een zaak dat de onverkoopbare spullen toch verkocht gaan worden. De Koninklijke Familie bezoekt vandaag Renen en Venendal. Concurrentie tussen de twee gemeenten is er zeker, zegt burgemeester Ties Elzinga van Ik heb Dat was ook leuk, de afgelopen weken er zit een zeker rivaliteit tussen beide gemeenten. Maar elke uh, stad of elke gemeente viert de Koningindag op zijn manier. En in Renen doen ze dat misschien wat anders dan bij ons. Hoewel... Ach, Koninginnedag is toch in alle gemeenten toch een beetje op dezelfde manier. Maar er zitten wel accenten in. Burgemeester Joost van Oostom van Renen heeft overal rekening mee gehouden in het programma. Maar er zijn geen aanpassingen doorgevoerd vanwege de situatie van Prins Frizo. Nee, want uh, Koninginnedag vier je of je viert het niet. Dat is het uh, streven eigenlijk altijd geweest. En als je Koninginnedag viert, dan viert je het ook met een feest. Dus uh, dat doen we sowieso. Kijk, en je kunt ook de muziek niet uh, op half kracht laten spelen. Dus wat dat betreft, het is ook moeilijk om een Koningin dag programma aan te passen. Veel Nederlanders trekken met koninginnedag richting Hoofdstad, richting Amsterdam. NS heeft een speciale Oranje Dagdienstregeling ingezet op bepaalde trajecten. Rijden meer treinen. Dit schip verbergt een aanwijzing die ons naar een van de grootste schatten aller tijden leidt. Goed gedaan, Bobby. Gaan jullie werk maken van dit bewijsmateriaal? Geen zorgen Kuifje, het bewijs is in veilige handen. Oh. Hey, Janzen, waar ben je? Oh, uh, ik, ik ben nou beneden. Waar blijf je nou toch? Ja, misschien herkende je het. Het komt uit een van de avonturen van stripheld Kuifje. Bij een veiling in België is een album van Kuifje verkocht voor bijna 38.000 euro...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 Een Nederlandse opera-echtpaar stond per toeval samen op het podium van het Metropolit Metropolitan in New York. Ze vertolkte de hoofdrollen in Wagners opera, opera De Waukuren. Een kort fragmentje. Het is beter dan Wagner heeft durven hopen, zegt directeur Peter Gelb tegen de New York Times. Tussen de twee hoofdpersonen zit een uh, seksuele spanning die het echtpaar goed kon neerzetten. Eva-Maria Westbroek speelt de rol van Zieklinde en haar Duitse tegenspeler werd ziek. En juist toen haar man, Frank van Aken, naar haar optreden kwam kijken. Aangezien hij ook tenor is en het stuk goed kent, werd besloten dat hij ook zou optreden. Dan naar de beurzen, want er wordt een rustige Nederlandse beursweek verwacht. Vanwege rustige handelsdag, vanwege koninginnedag. En morgen gesloten beurs vanwege de dag van de arbeid. In de Verenigde Staten gaan de beurzen natuurlijk wel gewoon open. Daarom nog even de slotstanden van vrijdag. De Dow Jones eindigde met een winst van 2 tiende. Technologiefonds Nasdaq deed het beter en sloot 16e in de plus. In Azië vieren ze de verjaardag van de koningin ook niet. De beurzen zijn daar alweer geopend. Wordt gehandeld. De Japanse Nikkei-index staat op een licht verlies. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is negen minuten over zes. Tijdens de Olympische Spelen wordt in Londen ook het 1e East End Film Festival gehouden. Op 3 juni zal het festival geopend worden met de documentaire Amy Winehouse, The Day She Came to Dingle. Hier onder andere nog nooit vertoonde concertopname. De film laat ook zien welke artiesten haar beïnvloed hebben. En dat blijkt dan dat de meidengroep The de Shangri-Las uit de jaren 60 te zijn, maar ook gospellegende Mahalia Jackson en vele andere doorgaans zwarte artiesten. Met Valerie. We gaan naar Katwijk aan zee om de, de dag vroeg te beginnen... met Marno Remmers. Marno, goedemorgen. Goedemorgen. We zouden... Het is ongelooflijk, zeg. Wat is ongelooflijk? Dat mensen op dit tijdstip hun hele hebben en houden <laughs> al buiten zetten. Het is uh, enorm. Je hoort meeuwen, maar er zijn nog veel meer mensen in Katwijk. Kleden, uh, bananendozen, auto's, kofferbakken... En hier een meneer en een mevrouw. Zeerovers, hoeden, uh, treintjes, speelgoed. Ja, precies. We hebben alles uh, uitgestald. Ik zou gewoon nog op bed zijn blijven liggen, maar nee. Nee, de kinderen die wilden graag al hun speelgoed verkopen. Dus. <lacht> nou vertel. Want dat maar. moet, ja, want dat, dat moet goed. van papa en mammy. Ja. ja. Mocht geld binnenkomen. Mocht geld binnenkomen. Ja. Oh. Wordt dit zo, wordt zo de crisis opgelost? Ja, ja, ja een beetje wel. Ja. ja. Nee, over gewoon voor de gezelligheid. Ja. Meeste, toch wel. Ja, dat doen jullie altijd? Nou, altijd, ja. Sinds uh, twee jaar, denk ik. Dit is het tweede jaar. Ja, ja. ja, tweede jaar. En dit is de eerste keer dat de jongste erbij is. Die is nou vijf jaar. Ga eens even kijken wat het allemaal kost. Vertel eens, wat kost, uh, wat kost die trein? Weet ik niet. Ja, dat is natuurlijk... Je moet meteen een prijs noemen, natuurlijk. <laughs> zeg maar wat. Ja, zeg maar wat, zeg mama. Wat? Een euro. Hoeveel? Een, een euro. Het nee, is wel heel goedkoop, hè? Ja, eigenlijk wel. Ja. Maar moet je hem zelf niet meer hebben dan? Nee. Ja. Waarom niet? Omdat het al een beetje voor kleiner is. Ja. Je bent er te oud voor geworden, dat is het. Net net net net Ja, ja. ja. En nu komen een paar mensen aan met uh, van alles achter de fiets gehangen. Wat ga je dan mee doen? Nou, blikken rijden. Oh, dat is ook Katwijk, blikrijden. Ja, tuurlijk. Ja, dus dat betekent blikken achter je fiets, knopen... keihard door stille straatjes fietsen. Ja, maar uitkijken dat hij niet tegen auto's aan bots. Nee, want dan zijn de rapige natuurlijk. Dat ja. is nu de bedoeling. Ja, en, en jij bent van de toeter? Ja. Waarom? Nou, om... Waarom doet hij de blikken? en jij de toeter? Nou, ik heb de toeter gekocht. En hij heeft, zijn oom is een schilderman. En uh, daarom krijgt hij blikken, want die graag houden samen. O, oh, zijn oom is schilder, dat ja. is het. Ja. Nou, uh, voort maar weer dan. Ja? Maak iedereen maar wakker. Is goed. Ja. Ja? Ja, bedankt. <lacht> We zijn wakker. Daar gaat ie. Ja, daar gaan de blikken. Oftewel, hoe Nederland zichzelf etaleert vandaag. <lacht> We horen veel meer van je. Mino Remmers vanuit Kattenwijk. Uh, plaats met de grootste oranje vereniging. Door naar etaleren gesproken. Karin uh, Alberts, goeiemorgen. Ja, goedemorgen Lara. Hoe is dat daar in reen, hè? Nou, ja, dat ziet er al heel feestelijk uit. Uh, Hierbuiten, alles is versierd. De vlaggen hangen uit. En over etalages gesproken, of etaleren, hier bij de bakkerij waar ik ben, bakkerij van Woerenkom, Robert van Woerenkom, die heeft een etalage heel mooi gemaakt. Een hele grote oranje uh, taart, uh, alle soorten oranje gebak. En hier wordt de laatste hand gelegd aan de laatste oranje tompoessen hè? Ja, dat klopt, ja. We zijn druk doende met uh, oranje toepoizen vandaag. En, en natuurlijk... hoeveel, hoeveel maakt u er in totaal? Geen idee. Nee, dat weten we Het blijft gewoon non doorgaan? Ja, het is nu kwart over zes, dus we hebben nog toch eigenlijk helemaal geen idee wat het vandaag gaat worden. Maar u ligt langs de route. Je zou denken, al die mensen die direct, het is nu nog stil buiten... maar bij die dranghekken gaan staan om de koning in te zien... na een paar uur wachten en kijken en zwaaien, lussen ze wel wat? Ja, daar gaan we wel vanuit natuurlijk. Dus uh, vandaar dat we er helemaal op voorbereid zijn. Naast de oranje topozen hebben we heerlijke uh, slagomsoezen... We hebben sausijzenbroodjes, we hebben een hele volledig bak. Oranje sausijzenbroodjes? Nee. Oranje nee, worst erin? Geen kleurstof erin. Nee. <laughs> uh, daarachter zie ik nog een uh, chocoladefontein, maar die is ook ja. oranje. We lopen daar niet heen, want ik wil liever met u even de winkel in. Maar om even te beschrijven, zo'n oranje chocoladefontein uh, bij de buitendeur. Als mensen langslopen, mogen ze daar een koekje insteken, een Cunera koekje. Ja, we hebben, vandaag hebben we uh, 15.000 uh, Cunera koekjes uh, gebakken. Ja. Uh, dat is een Cunera meisje. Dat is de beschermvrouw uh, legende van de Cunera toren hier in Rhenen. Uh, we hebben gedacht om uh, de koekjes te dompelen in lekkere oranje sinaasappelschocolade... En die gaan we weggeven aan, uh, aan heel inwoners en bezoekend uh, Rhenen. Precies, nou inmiddels zijn we de, de winkel binnengeschuiveld vanuit de keuken. Ja, ik zeg keuken, het heet waarschijnlijk anders, of niet? De bakkerij. De bakkerij, ja. Het, het ligt voor de hand bij een banketbakker. <lacht> dat moet ik u toegeven. Nou, en hier is ook een en al oranje plezier. Ja, uh, ja naast uh, de Cunera-meisjes hebben we speciaal voor de komst van uh, de koninklijke familie en uh, de majesteit... hebben we de oranje koningin kusbonbon uh, ontwikkeld. Kijk, en dat die, is die een... ligt er uitnodigend bij. Ik wil ja, het je niet vragen, u. maar... Uh... Je gaat gaat gaan. <laughs> okay. Nou, op dit tijdstip een bonbon. Ik ben heel benieuwd. Uh, dat is een uh, vulling van VOC-kruiden uh, hmm. en appeltjes van oranje. Kijk. Nou, ik moet zeggen, het is uh, stevige kost om kwart over zes <laughs> ochtends. Maar hij is lekker. Dat, uh... Maar hoe bijzonder is het nu voor u dat de koningin langskomt vandaag met haar familie? Ja, dit zijn van die speciale momenten die je in je leven eigenlijk... Uh, of niet, of één keer in je leven meemaakt... Dus ja, vandaar dat iedereen gewoon super enthousiast is om, uh, om zijn beste beentje voor te zetten. Uh, en, voor en wat doet u zelf op het moment suprême? Want het is hier net achter de zaak dat ze loopt. Staat u straks drift op de driftige te spuiten? Nee, of hebben of de planning zorgt u dat gemaakt? u even naar buiten loopt ja. om mee te zwaaien? Ja, we hebben de planning gemaakt dat we om tien uur klaar zijn. Kijk. En dat we eventjes een uh, half uurtje de tijd nemen om ervan te genieten. En daarna dan, uh, pakken we de draad weer op. En, en gaat u het gezelschap nog een bonbon aanbieden of iets anders? Ja, we gaan het uh, proberen ja, je moet altijd maar afwachten of het ook gaat lukken. En uh, ja, in dat geval, uh, we gaan het met z'n acht mensen gaan we het proberen. Dus het maakt ons niet uit wie, als het maar, gewoon, <laughs> <laughs> als het maar lukt. Uh, dat zou bijzonder zijn. Ja. Ja, absoluut. Nou, tot die tijd. Ik loop nog even naar buiten. Dank u wel en een goede werkdag. Ja, ik ga ja. nog heel even beschrijven hoe het centrum van Rene er op dit moment bij ligt. Nou, ik zie dit uh, feestelijk versierde plein... Uh, Politieagenten met van die fluoriserende jasjes aan. En het eerste publiek, jawel, zie ik in de verte aankomen lopen. Of het moet iemand zijn die ook in een van deze winkeltjes werkt. Nee, mensen, ja, kijk daar gaan overal net door hekken gescheiden. Dus ik zal er nu niet meer heen lopen, Lara. Want anders mm. zijn we de halve uitzending bezig. <lacht> maar de eerste mensen stellen zich op achter de hekken. Oh. Dus die hebben een eerste rangs plekje. Nou. En dat om tien minuten voor half zeven. Dus die eerste mensen al in Kijk Kijnl Albers, tot straks. Gaan we naar Duitsland. Ze zijn tegen controle op internet, maar voor persoonlijke vrijheid. En verder zijn ze nog uh, ja, op zoek naar hun standpunten. De Piratenpartij verovert de Duitse politiek in razend tempo. Volgens landelijke peilingen zouden ze de derde partij van Duitsland kunnen worden. Volgens onze correspondent Wouter Meijer richten ze zich de komende weken op twee deelstaatverkiezingen, onder andere in het noorden van Duitsland. De winkelstraat in Kiel, hoofdstad van sleeswijk holstein hangen overal posters. Aanstaande zondag zijn hier verkiezingen. Alles wijst ook hier op een overwinning van de piraten. Twee jonge mensen even vragen, kunnen jullie je voorstellen om op die piratenpartij te stemmen? Dat kan ik me doorgaans voorstellen. Ik ben een van de beruchte protestwielers, want dat was wat met de partijen immer zo hin en weer gaat. Er werden versprechingen gemaakt, die werden niet gehalten. Daar vind ik deze offene en Ja.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 Een paar piraten die staan even koffie te drinken tussen de debatten door. Hoe gaat het nu verder, denkt u? We zijn nu nog steeds ons te engageren. Durch openheid, transparantie. We moeten hard blijven werken, zegt de man met een lerenjasje. jasje. We moeten serieus doorgaan, open blijven. En dan komt het goed. Dan nou, wordt het een echte partij. We zijn een richtige partij. Dat wordt niet, we zijn een. We zijn een richtige partij. En man moet dat maar zo. We zijn al een echte partij. Alleen beginnen we net. Moeten we moeten het nog helemaal opbouwen. Maar het komt heus wel. We zijn hard bezig. Het gaat daar klein aan en man moet zich langzaam opbouwen niets anders manieren. Piratenpartij boekt in Duitsland uh, succes bij deelstaatverkiezingen. En ook in Nederland wil de Piratenpartij meedoen met de verkiezingen. We gaan door naar België. Het is een van de grote helden van het land. de jazzmuzikant Toets Tielemans. Hij werd gisteren 90 jaar. En dat vierde hij met een optreden en een feestje in Brussel. De correspondent, Joris van Poppel, was bij dat verjaardagsconcert. Toets Tielemans. Met die sound zo kenmerkend voor hem. Op het podium in het gemeentehuis van Brussel.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 Welk cadeau heeft u voor hem gekocht? Uh, dat zult u dus straks zien. Op het verjaardagsfeest, natuurlijk, veel fans en jazzliefhebbers. Bernard Lefebvre ook, hoofdredacteur van tijdschrift Jazz Mosaic. Niemand speelt harmonica zoals Toets doet. Het is, die klankleur is echt een patent van hem. Dat is werkelijk uniek.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 Tielemans, vanavond treedt hij trouwens nog op in Gent. U hoorde een bijdrage van onze correspondent Joris van Poppel. Het NLS Radio 1 Journaal. Sport. Ajax heeft een voorschot genomen op de 31ste landstitel... maar is officieel nog geen kampioen. De topper tegen FC Twente werd gisteren met 2-1 gewonnen. Twee speelronden voor het einde van de competitie... is de voorsprong op Feyenoord zes punten. Verschil in doelsaldo is ook groot. En na de 2-1-overwinning van Twente... op Twente is coach Frank de Boer ervan overtuigd... dat zijn ploeg niets meer kan gebeuren. Uh, je bent officieus kampioen. Uh, je staat 40 doelpunten voor. Dus ja, wat, wat wil je nog meer? En, uh, dus ja... Normaal gesproken moet je tegen VVV thuis winnen. Of minimaal dan, dan gelijk spelen. Ja, het zou wel heel stom zijn als wij elke wedstrijd 10-0 gaan verliezen. De titel kan woensdag tegen VVV ook officieel binnengehaald worden. In eigen stadion. En dat is belangrijk voor de boer. Ik hoop dat het een feestwedstrijd wordt. Maar als je een feestwedstrijd betekent niet dat je dat op 50% kan doen. VVV heeft de punt ook keihard nodig. En wij moeten uh, gewoon het publiek wat uh, moois voorschotelen. En dan hopelijk uh, met een uh, mooie overwinning. Strijd om de tweede plaats in de Eredivisie is nog niet beslist. Die plek geeft recht op deelname aan de voorronde van de Champions League. Feyenoord zette daarvoor een belangrijke stap. Door met 1-0 te winnen van de concurrent AZ. Trainer Ronald Koeman was trots op zijn spelers. Als je zo'n prestatie levert tegen een zeer goede tegenstander... En, uh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 De Engelse voetbalbond wil Roy Hodgson als bondscoach. De manager van West Bromwich Albion moet de opvolger worden van Fabio Capello... die twee maanden geleden opstapte. De 64-jarige Hodgson was eerder hoofdtrainer van onder meer Liverpool en ook Fulham. Hij heeft ook ervaring in het buitenland. Hij was al eens bondscoach van Zwitserland en Finland... en trainde in de jaren negentig de Italiaanse topclub Internationale. En atleet Dwayne Chambers en wielrenner David Miller mogen misschien toch nog meedoen aan de Olympische Spelen. Brits Olympisch Comité had het tweetal voor het leven uitgesloten van het grootste sportevenement ter wereld wegens hun dopingverleden. Maar het internationaal Hof van Arbitrage, CAS, denkt daar anders over. Het Tribunaal doet later vandaag uitspraak, maar het oordeel van het CAS is al uitgelekt. Radio 1, het NOS journaal. Het is half 7, Jan van der Putten, Goedemorgen. Goedemorgen. Renen en Venendaal zijn klaar voor de komst van koningin Beatrix... die de twee gemeenten vandaag met haar familie bezoekt. Er zijn zo'n 1250 agenten ingezet om de veiligheid van de koninklijke familie te garanderen. En naar verwachting zullen tussen de 65.000 en 120.000 mensen proberen... een glimp van de oranjes op te vangen. De Nacht voor Koningin de Dag in Utrecht en Den Haag is voor zover bekend goed verlopen. In Utrecht waren meer dan 100.000 mensen op de been voor de traditionele vrijmarkt.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 En bokser Don Diego Poeder is onderscheiden met de Vaas wilkesprijs De voormalige wereldkampioen sloot in het topsportcentrum in Rotterdam zijn bokscarrière af met een afscheidswedstrijd tegen de Rus Peretjatko. Poeder won, 40 jarige poeder, stond al een aantal jaren niet meer in de ring. En speciaal voor die afscheidswedstrijd was hij weer in training gegaan. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. De temperatuur ligt rond 10 graden en het is nevelig met lokaal wat mist. De ochtend verloopt vrij zonnig en de temperatuur loopt snel op. Met een maximumtemperatuur van 17 graden in het noordwesten... tot 21 in het oosten en zuiden... belooft deze koningendag een prima dag te worden voor buitenactiviteiten. De wind is noordoostelijk en vanmiddag meest matig van kracht. Vanavond is er in het zuiden van het land kans op een lokale onweersbui. In de rest van het land blijft het droog. De minimumtemperatuur ligt rond 10 graden.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 Goedemorgen, het is vier minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio in journaal In Colombia is een Franse journalist door FARC-rebellen gevangen genomen. Het gebeurde zaterdag tijdens een hevig vuurgevecht tussen het leger en de FARC. Daarbij vielen dood, vier doden en acht gewonden. Correspondent Kees Elebaas in Colombia. Kees, wat, wat is daar gebeurd? Hoe kwam er tot dit gevecht?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 een laboratorium ontdekt. Dat, dat hebben ze ontmanteld. Daar hebben ze 400 kilo pasta eh, buitgemaakt. Vervolgens zijn ze verder gegaan, buiten het dorp... naar een ander laboratorium. Daar waren ze net aangekomen. En toen stuiten ze op hevige tegenstand... van een grote eenheid van de FARC. Eh, de soldaten die zijn ontsnapt die zeggen dat het wel ging om 100 man. Sommigen in, in, in burgerkleding. Eh, Wat we ondertussen weten is dat... Eh,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 Nou ja, heel, heel fel, want uh, uh, het was een slecht weekend voor, uh, voor het Colombiaanse leger. Er zijn in totaal uh, tussen de 10 en de 15 soldaten en, en politieagenten omgekomen in verschillende provincies bij aanvallen van de FARC. Uh, dus ja, de, de, de verontwaardiging is groot en het doet ook denken aan ja, een, een eerdere uh, gijzeling uh, de, van Ingrid Betancourt die ook de Colombiaanse en Franse nationaliteit had. Die is uh, na jarenlang is, is bevrijd, maar ja, ook de, de... Ook de, de, um, de Franse regering heeft zich al, al uitgelaten uh, um, over deze gijzeling. En die hebben geëist dat, uh, ja, dat de vark zo snel mogelijk deze man vrijlaat. Goed. Kees Helemaas, dankjewel. In Amsterdam moeten ze nog even geduld hebben. Ajax is officieel nog geen kampioen van de eredivisie. Fans van de club waren gisteren er al wel helemaal klaar voor. Een grote groep verzamelde zich voor de wedstrijd tegen FC Twente op het Leidseplein. Met daartussenin verslaggever Mark Hamer. Ja, dat mag ik jullie wat vragen? Natuurlijk. Een beetje op een afstandje staand... Uh, uh. Al wel oranje kleurtje, maar dan niet echt rood wit uh, Hier wel iemand met een Ajax-petje. Ja, deze... Zeker, zeker. Wel deze... 100% Ajax-it. Ja. En wat wordt dat vandaag? Ja, zeker 2-0 voor Ajax. We winnen het makkelijk. Gewoon de twaalfde overwinning op rij. Maar dan zijn ze nog geen kampioen. Dan op... moeten AZ en, uh, en Feyenoord gelijk spelen. Ja, op doelsaldo gaan ze niet meer gelijk komen. Dus, uh... maar ja, officieel het kampioensfeestje. Kan dat losbarsten straks? Zeker weten. Dat gaat ja? eigenlijk losbarsten. Zeker. zeker. En uh, voorbereid erop? Bieren in de tas...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 Jij heeft een schaal, Ja. Nou, Ajax nog niet. Nee, Ajax nog niet, maar dat komt wel, hoor. dat weet ik nu wel. We staan nu geval helemaal bovenaan. En dan uh, die, uh, die punt die uh, Feyenoord nog hebt, dat is geen probleem, want we staan bovenaan. En de rest wat nou gaat komen, dat is gewoon een makkie. Ja, even u omschrijven, korte broek, uh, rood Ajax-vestje. En nou, ja, een, een schaal? Ja, meter, uh, die zijn meter en door heen, inderdaad. Meter, uh, van aluminium, ja, dan, anders liggen ze niet te tillen. <laughs> ja, toch jammer dat ze hem niet gewonnen hebben al vandaag.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 Ook voor de, op Koningin de Dag. Maar ja. ook hier vanavond nog. Ja, dat vind ik heel belangrijk. En dan, dan, kunnen, dan, we, dan, dan kunnen we keurig die schaal van de week. De echte de schaal, de schaal, de, uh, trekken, Ja, dan kunnen we de echte schaal vooruit trekken. Oké, okay, veel plezier. Ja, dank je. Uiteindelijk bleef het gisteren relatief rustig. En mee kwam even in actie. Volgens de Amsterdamse politie zijn er geen arrestaties verricht. Ja, theoretisch kan Feyenoord nog kampioen worden. Is vooral theoretisch. De club uit Rotterdam draait een goed seizoen. Er staat nu tweede. Trainer Ronald Koeman heeft al heel wat meegemaakt als international. En ook als speler natuurlijk van Barcelona. Maar na de gewonnen wedstrijd tegen AZ straalde hij van oor tot door.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 Ja, ah, iedere wedstrijd is belangrijk en het heeft geen enkele zin. Uh, we leven van wedstrijd naar wedstrijd en woensdag spelen we Herakles. Ja, dan moeten we ook weer goed zijn, want die, die voetballen goed. En dan moeten we ook weer agressiviteit aan de dag leggen. En, en als, je, als we die winnen, dan kan het zo zijn dat je in ieder geval Europees uh, hebt gehaald. Ja, en dan moet je naar de laatste Herenveen, want dan speel je echt om de tweede plek maar doelstelling is nog steeds direct Europees Europese voetbal. Ja. Maar goed, het kan dus, hoorde het Koeman zeggen... voor de Rotterdammers ook wel Champions League nog worden. AZ doet na de 1-0-nederlaag tegen Feyenoord niet meer mee voor de titel... terwijl de ploeg uit Alkmaar lange tijd op de eerste plaats stond. Voor trainer Gertjan van Beek is de huidige vierde plaats... geen reden om teleurgesteld te zijn. Nee, dat vind ik niet. Ik vind dat we nog steeds kunnen terugkijken op een, op een, op een prima seizoen. Uh, dat doet niks af aan, aan het feit dat we in de laatste fase nu van de competitie... toch wel veel punten laten liggen. Waardoor, uh, waardoor uh, de hoge klassering wat in, in het gedrang komt. Hè, maar uh, er zijn nog steeds zes punten te vergeven. En uh, ja, dan, dan, dan komen we, kunnen we nog steeds op 67 punten komen. Nou, dat is een heleboel. En met name de wijze waarop we onze dingen gedaan hebben. Hè? De processen die we in gang hebben gezet. De ontwikkeling van bepaalde jongens. Die stemt tot de vereniging. Alleen ja, je hoopt wel dat dat bekrachtigd wordt door een, door, een, door een prijs. En Europees voetbal behalen is een prijs. En dat kan altijd nog als we niet bij de eerste vier eindigen. Of misschien bij de eerste vijf. Dat ligt een beetje aan PSV. Maar dan moet het via de play-offs. En, ja, dat, dat is een langere weg, maar niet onmogelijk. Toch een beetje teleurstellend dan. Als je kijkt, niet voorafgaand aan het seizoen, maar naar vier weken geleden...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 Zo bellen we met Westerbork. Daar is een conflict ontstaan over de muzikale begeleiding van de Obade. Live of een bandje? Nou, over de verkeersinformatie kunnen we heel kort zijn. Als je met de auto op pad wil, geen enkel probleem. Er staan namelijk geen files. Goeie reis. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ook in Katwijk waren ze vanochtend om vier uur al wakker. En gingen ze de straat op met uh, de complete zolder, Myno Ongelooflijk hoe vier... Het wordt elk jaar vroeger, nee. zei net uh, de familie... Uh, Remmelswaal, daar sta ik in de Prinsenstraat, dat ook nog. Jan en Corina met Nicole en Alissa. Je moet er vroeg bij zijn, anders ben je je plek kwijt. Ja, je hebt er moet wel voor over hebben. Want jullie wonen hierboven en de zolder is leeg gehaald. Zolder is leeg gehaald, zijn spullen van mijn schoonmoeder, schoonzusje. Van de hele familie komen de spullen hier. Ja, dat bent u hè? U bent de schoonzus hè? Ik ja, ben de schoonzus, ja, dat klopt. U komt hier net met een hele stoel aangelopen. Ja, ja ik heb nog meer stoelen, ik ga nog meer spullen straks halen, dus. Ja, dus ja. dat wordt allemaal hier bij de familie gedumpt. Ja. En dan op het laatste stuk mogen ze alles meenemen. En dan is alles mooi opgeruimd. Ja. En dan volgend jaar hebt u weer een heleboel. Dan heb ik weer een heleboel hetzelfde. Ja. En misschien nog meer. Het verhuist ja. gewoon van de ene zolder naar de andere zolder eigenlijk, hè? Ja, dat houdt de show er een beetje in. Ja. Ja, dat is leuk. Is er al iets verkocht? Ja, een, een tafeltje en een aantal boeken zijn al verkocht. Al voordat we gingen beginnen eigenlijk al, met uitpakken. Ja. Dan lopen, de echte kopers lopen dan voor die tijd. Die komen dan zoeken. En daarbij de meeste dingen al kwijt. De goede spullen. Jullie wonen hier al meer dan 16 jaar en dit doen jullie ook al 16 jaar. Nou, 15 jaar zeker. Wat koopt een mens dan toch in zijn leven veel waar je eigenlijk... Niks ja, aan hebt, nee, helemaal niks aan hebt. En wat ook aardig is, je ziet ook zo goed wat de trends zijn geweest, hè? Ja, klopt. Rood is nu uit, dat gaat nou op de straat, de potjes. En uh, zwart gaat ook weer een beetje eruit, zie ik. Ja. Maar Kom komt wel goed. We gaan weer met een andere kleur beginnen. Even naar Nicole en Alissa, want die zitten vooraan. Wat is er nou al verkocht? Uh, moet je bij boeken hoorde ik onder andere. Nou, wat uh, levert dat nou nog op? Ik heb uh, voor twaalf boeken 4 euro gehad en een kastje voor 7 euro. Dus... Oh, dat is nog aardig. Ja. Ja, uh, ja. maar goed. En dan staat hier nog een doos. Ja, wat moeten <lacht> mensen met... Een doos met knikkers en stuitenballen. Ja, die is van hun. Oh, die is van jullie. <lacht> ja. Wat moet dat nou nog opbrengen? Uh, weet ik niet. Veel, misschien. <lacht> Ja, en dan is er nog een, een aan de tak van de boom hangt een... een is, zit er nog iets van jou bij? kleren van de oma. De kler... <laughs> ik wou wel zeggen. Ja. Ja, die Wie koopt dat nou nog? Nou ja, er zijn genoeg mensen die het kopen, hoor. Ja? ja? Dat gaat goed. Vinden jullie dit leuk? Nou ja, ik doe het niet meer. Uh, mijn zusje doet het nog. Maar uh, voor mij is het al een paar jaartjes geleden gestopt. Ja? Dus ik uh, begin er niet meer aan. Nee. Nee? Je nee. er een beetje te oud voor, Ik er een beetje te oud voor, Ja, ja. ja. Ja, en nou is het altijd een belangrijke vraag. Wat doet de mens uiteindelijk dat als er nou nog iets overblijft? Wat gaat daarmee? Dan, dan gaat we weer terug de zon erop? Nee, absoluut niet. Straks komt er een, een veegwagen en daar gaat alles in. Goed in de vuilniswagen? Gaat allemaal in de vuilniswagen. We hoeven niks terug te hebben. Nee. De rotzooi allemaal. Nee. Nee. <lacht> Echt niet. Nee, dat gaat allemaal weg. Ja. Dus, uh, Wat gaan we betalen voor volgend jaar? Katwijk heeft vier oranje verenigingen. Het is ook uh, uh, een van de grootste oranje verenigingen hebben ze hier in Katwijk. En we gaan om acht uur nog naar de Aubade. Ik geloof dat ze daar hier uh, echt alleen maar live, geen bandje, een echte Aubade doen. Wat gaan jullie zelf nog doen? Wat ik zelf doe? Ik moet zo gaan werken. Oh. Wat. Dus ja, maar ik heb de hele dag heb ik mijn huis met visite. Dus uh, het gaat wel door hier. Ja. En wij gaan gewoon een loopje doen. En er is vanmiddag, is er wat te doen? Zwaaikom is er wat te doen. Dus de hele dag is er wat te doen. Tot vanavond uh, tien uur, dan is uh, vier vuurwerk afsluiting en dan is het over. Ja. En dan volgend jaar weer? Volgend jaar weer, op naar volgend jaar. Ja. Ja. En zo nemen we even afscheid van Katwijk. Wij gaan ons verplaatsen richting dan. Die is er overal in het land. Mm -hmm. De schoolkinderen die het wil helmen, zingen vaak begeleid door het plaatselijk muziekkorps. Maar in het Drentse Westerbork, kennis deze traditie natuurlijk ook, maar wordt er dit jaar mee gebroken. Helen Wilming, goedemorgen. Goedemorgen. Voorzitter van het Orkest Westerbork, uh, waarom speelt u straks niet? Nou, het is eigenlijk zo dat het ook vorig jaar al niet het geval is geweest... Oh. Ja, jammer. Ja. <laughs> en daar zijn wij door heel veel mensen op aangesproken. En wij vinden dat natuurlijk zelf ook jammer. We hebben tientallen jaren gedaan. Maar uh, helaas, dit hmm. jaar en vorig jaar ontbreken wij. Maar waarom, vroeg ik? Nou, het is, een beetje on het is ons een beetje onduidelijk uh, hoe het precies zit. Uh, ik heb een beetje het gevoel, maar dat is mijn gevoel, dat het niet zo op prijs gesteld wordt. Men vindt het, heb ik het uh, idee, een beetje... Oubollig, waarschijnlijk. Pardon? Nou, Speelt u ja. niet goed dan? Nou, ik begrijp, dat begrijpen wij zelf ook niet. Omdat we zelf altijd hele leuke muziek spelen, vinden we zelf voor de kinderen zo'n K3-medley of uh, Pirates of the Caribbean. Het is allemaal een beetje populaire muziek. Hollandse hits van Nick en Simon en noem het allemaal maar op. En er zit natuurlijk ook een uh, officieel tintje aan. En dan wordt ze door het orkest Westerbork Het Wilhelmus gespeeld. En uh, ja, dat is natuurlijk een traditie waarvan wij vinden dat die eigenlijk uh, moet blijven. Maar er zijn andere mensen die dat uh, niet zo vinden. En uh, het is inmiddels ook in de regionale pers gekomen en er zijn polls gehouden. En daar is toch uitgebleken dat uh, tussen de 85 en de 88 procent van de Westerb Westerborkse bevolking... Een live uitvoering wel op prijs zou stellen, maar helaas. Maar begrijp ik nou goed, mevrouw Wilming, dat het vooral een ruzie is over uh, of het Wilhelms gespeeld moet worden of niet? En, en nou, hoe? het is geen ruzie, dat zou ik niet willen Wat, bestrijden. Ik... Het is een uh, verschil van inzicht. Oh, ja, noemt u dat, is dat zo? jammer? Ja. ja. <laughs> ja. En als, uh, als wij niet gevraagd worden door de organiserende mensen, ja, dan kunnen wij dan moeilijk zelf zomaar gaan zitten. Want ik, ik neem niet aan dat het orkest zelf uh, wat saai en statisch is, toch? Dat ga, het gaat echt om dat Wilhelmus, dat ze dan ja, niet toepasselijk vinden op dat moment. Nou, dat vinden ze. Dat vinden ze. Ja, dat uh, idee heb ik dat ze dat niet zo nodig vinden. Dat vinden ze dat ze dat wel met mechanische muziek af kunnen. Ja. Want nou, ik denk het orkest dat live zelf? Uit, pardon. Het orkest zelf is niet saai, mevrouw Wilmink? Nou, dat vind ik niet. Ja. <laughs> Ik vind het helemaal niet zij. Ik bedoel uh, wat ik u net zei: uh, van, uh, we spelen hele leuke populaire muziek, denk ik, op zo'n gelegenheid. En verder zijn wij een uh, orkest wat allerlei soorten muziek ten horen brengt. Meestal in een uh, concertopstelling. Uh, wij zijn geen, uh, geen uh, marcherend orkest, zeg maar, maar een uh, concertgevend orkest. <coughs> Ja. Misschien dat dat de gaaiheid is. Ja, Maar wacht even, het Wilhelmus uh, wordt dus wel ten gehore gebracht vanochtend? Wordt ook meegezongen door Dat neem ik wel aan. Ja, maar, dat dus neemt u, maar dan met een band? band. Ja. ja, dat hebben ze vorig jaar ook zo op die manier gedaan met mechanische muziek. Ja. Hm. En dat vind ik een gemiste kans. Als je in zo'n kleine gemeenschap een orkest hebt, maak er dan gewoon gebruik van. Ja, dat, denk dat, ik dat zou je zeggen. Nou, gaat, gaat u nog wel kijken of we misschien meezingen dan? Nou nee, ik heb uh, vandaag wat andere verplichtingen dus uh, helaas. We... Tot, uh, tot voor kort had iedereen, uh, alle leden van de, van de vereniging hadden de vrij vrijgehouden om uh, mee te doen aan de Obade. Maar uh, ja, nee. ik heb uh, twee, drie weken geleden gezegd, nou jongens jullie hebben een vrije dag. Ja, dan moeten ze het ook maar bekijken. En het is ook heel jammer dat dan uh, toch uh, die 85 tot 88 procent van de bevolking teleurgesteld is. Mevrouw Wilmink, we wensen u toch een fijne koningin de dag. En dat wens ik iedereen toe. Het ziet er hier heel mooi uit qua weer. Dus het wordt vast een hele leuke dag. Dank u wel. Goedemorgen. Goed, goedemorgen. Acht minuten voor zeven in Eder, in de wijk Veldhuizen... staat de koninendag vandaag in het teken van de respect. In de wijk, misschien weet u het nog, stonden Marokkaanse jongeren te juichen... toen op 11 september 2001 /11 het World Trade Center instortte door een aanslag van Al-Qaeda. En nog steeds is de sfeer er nou, niet echt goed. Maar vandaag moeten de verschillende bevolkingsgroepen in de wijk weer dichter bij elkaar komen. Dat is althans de bedoeling. Ulander Brievis woont in Veldhuizen en is bedenker van het evenement. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaat er gebeuren dan vandaag? Wat er gaat gebeuren? We hebben hier een culturele markt. We hebben juist omdat Jan het voorstukje al aangaf, tien jaar geleden is Veldhuis negatief in het nieuws gekomen. En van dat imago willen we af. En we hebben, ik heb het plan opgepakt om verschillende culturen te benaderen en samen hier dit evenement neer te zetten... Dus we gaan elkaars cultuur leren kennen en we gaan elkaar zo cultuur proeven. Mm -hmm. En met elkaar praten en hopen dat we gewoon een stukje respect voor elkaar krijgen. Dat de samenleving wat mooier wordt hier in de wijk. Want ja, dan... eigenlijk is het heel mooi hier. Dat, dat klinkt goed, maar kennelijk is het dus <tosses> nog steeds nodig. Nou, is het echt nodig? Het is iedere keer de media die het oprakelt. <tosses> oh, wij zijn uh, degene die het <tosses> ja. veroorzaakt. Nee toch? Nee, niet nee hoor. Maar het is iedere keer het negatieve komt natuurlijk iedere keer uh, naar boven. Maar er gebeuren zoveel mooie dingen in de wijk. Het is een wijk die heel actief is qua vrijwilligers. En we hebben allemaal hetzelfde doel. En dat is uh, Veldhuizen positief op de kaart zetten. En daar is vandaag een hele mooie opstap voor. Ja, maar nog een keer, um, want het is blijkbaar dus nog steeds nodig. In 2008 bijvoorbeeld komt onder de burgemeester ook nog een samenscholingsverbod af. Ja, was, weer... was dat nodig en heeft dat eigenlijk geholpen? Het heeft geholpen. Het is wat dat betreft dus een stuk rustiger. En dan moet je heel eerlijk zeggen dat ik er niet echt heel erg veel van merk uh, van al die, uh, die romslomp. En vandaar dat ik zoiets heb van, nou we zijn met een aantal mensen, we willen gewoon de wijk positief neerzetten. Ja, nou dat is, dat is een hartstikke goed idee, maar dan vragen ze natuurlijk of u daar de overlastgevende jeugd mee bereikt, hè, met zo'n culturele markt. Wat denkt u zelf? Ik denk dat we moeten beginnen met een aantal bevolkingsgroepen, dat we kunnen laten zien dat we samen gaan werken. Ja. En als we zien dat we respect voor elkaar hebben... kunnen we dat ook overbrengen op de jongeren. En we proberen ook de jongeren erbij te betrekken. Op of, of wat voor manier? Nee, dat zijn op een gegeven moment initiatieven die lopen hier in de wijk van de wijkwaardebonnen. Mm -hmm. Er is nu een heel mooi project gaande dat de jongeren die dreigen te ontsporen... die gaan een, uh, een soort sportcoaching doen... En uh, ik denk dat dat dan een hele mooie opzet is. We zijn met 15 jongeren begonnen en ze gaan nu heel eden door... om dit project op te zetten. Ja. En, en het festival dat van... is een ander project. Ja. Het festival van vandaag, mevrouw Briefies. is daar dan veel belangstelling voor? Doet iedereen volop mee uit alle, alle groepen? Ja. We zijn hier vertegenwoordigd door Turkije, Marokko... de Afrikaanse vrouwenvereniging doen mee. We hebben een kookdemonstratie en daar doen zes landen aan mee. Rusland, Turkije, Marokko, Iran, Indonesië en Nederland... Dat is een hele mooie kookdemo dat er wordt gekookt met streekgerechten... en dan toch vanuit een origine met de originele recepten. En de mensen die het zelf doen. Stichting Eerschat die levert zijn medewerking. Die gaat hier de hele dag Turkse of Marokkaanse koffie schenken. We hebben een hele mooie Marokkaanse tent. kunnen de mensen kennis laten maken met appeltjes te bakken in de waterpijp. Uh, we hebben hier een hele mooie oude witte haar ja. nou, ja, Het we... is van alles. Alle <laughs> we horen het. We tegenwoordig. Mevrouw Briefies, uh, het wordt ja. zeer multicultureel vanochtend... in de wijk Veldhuis in Ede. Dank u wel en een fijne dag. Ja, hetzelfde. morgen. Het NOS Radio 1-journaal. De ochtendkranten. Ja, ook in veel kranten natuurlijk aandacht voor Koninginnedag. Veel foto's kleuren oranje in het uh, AD. Het hoofd van Beatrix in zand. Welkom in Renen. Of wat dacht u van een enorme afbeelding van prinses Amalia... met een smartphone in Amsterdam op de voorpagina van Trouw? Uh, het Nederlands Dagblad bekijkt Koninginendag van een andere kant. Occupijers in Utrecht pakken hun boeltje om plaats te maken voor Staat Staatsportret van Beatrix trouwens in de Telegraaf. Volgens onderzoekers van Eén Vandaag krijgt de koningin een dikke acht. De Nederlanders vertrouwen op Beatrix. En de Volkskrant nog even toont Amsterdammers die zich in oranje uitdossen. Uh, Barretjes... Uh zitten ze op de Amstel, in t-shirts en hemdjes uiteraard, want er wordt uh, mooi weer voorspeld. Ook ander nieuws in de kranten. Milieuhufters moeten aan de schandpaal, zegt commissaris Roel Wilkens... in het Algemeen Dagblad. Namen van directeuren van bedrijven die milieu- en veiligheidseisen... aan de lappen moeten publiekelijk worden. Volgens Wilkens hebben politie en justitie de milieucriminaliteit... onvoldoende weten aan te bepakken. En zijn nu rigoureuze maatregelen nodig. Directeuren en feitelijke plegers moeten straffen krijgen opgelegd. Nu krijgt alleen het bedrijf een boete. Een nieuw bedrijf beginnen in volgens, is volgens de politiecommissaris onmogelijk als je te boek staat als milieuboef. De aanklacht tegen Dominique Strauss-Kahn was een politiek complot. Dat zegt Dominique Strauss-Kahn... Eén week voordat de Fransen hun president gaan kiezen. De Volkskrant gaat in op een interview met de DSK uit The Guardian. De vraag is of er überhaupt wel een interview heeft plaatsgevonden trouwens. Volgens de schrijver wilde Strauss-Kahn zich een paar dagen... na de aanklacht kandidaat stellen voor de presidentsverkiezingen. De dierenartsen die lid zijn van de coöperatie AUV lopen binnen. De coöperatie is in de loop der jaren uitgegroeid tot een miljoenenonderneming... zo schrijft het Financiële Dagblad. AUV verkoopt nu de groothandel en de farmaceutische tak. En dat zal volgens de krant een slordige 200 miljoen euro opleveren. Geld dat terugvloeit naar de ruim 2500 leden van AUV. Iets wat toch neerkomt op zo'n 80.000 euro per persoon. In het Nederlands Dagblad staat dat militairen steeds vaker bijspringen in Nederland. Waren de soldaten vroeger vooral extra hand? om zandzakken te vullen. Nu is dat wel anders, volgens de commandant der landstrijdkrachten. Op verzoek van justitie of burgemeesters wordt regelmatig een observatievliegtuig ingezet. Ook helpt de landmacht met opsporingsmissies. Want of je nou iemand zoekt die bermbommen maakt in Afghanistan... of een pyromaan in Drenthe, het komt uiteindelijk op hetzelfde neer. En weer is een accountant van woningcoöperatie Vestia in opspraak geraakt. Uit onderzoek van de Telegraaf blijkt dat de externe accountant van Vestia... door de toezichthouder AFM betrapt is op ernstige fouten. De werkgever Deloitte heeft toen ook een fikse boete opgelegd gekregen. Vorige week trok KPMG een goedgekeurde jaarrekening terug. De Rotterdamse woningcorporatie Vestia raakte in enorme financiële problemen. Omdat manager Marshall de V voor miljarden euro's risicovolle renteverzekeringen afsloot. Ah